Annex Jampersen met het NOS-journaal. Israëlische troepen zijn nog altijd aanwezig in het noorden van de Gazastrook, zegt een woordvoerder van het leger. Ze blijven daar volgens hem vechten. Sinds gisteravond voert Israël nieuwe grondoperaties uit in Gaza. Er zijn ook zware bombardementen gemeld. Het Israëlische leger meldt verder... dat er vandaag humanitaire noodhulp wordt toegelaten in Gaza. Het gaat dan bijvoorbeeld om eten, water en medicijnen... Familieleden van Israëlische gijzelaars, die door Hamas worden vastgehouden... willen duidelijkheid over hoe de gegijzelden eraan toe zijn na de aanvallen. Ze eisen een ontmoeting met de verantwoordelijke Israëlische ministers. Een BBC-verslaggever in de Gazastrook meldt chaotische taferelen in de stad Kaan Yunis. Hij spreekt van bombardementen op ongekende schaal. Ook plaatsen bij ziekenhuizen zouden zijn getroffen... Volgens dat verslaggever reden ambulances op de gok in de richting van de explosies... omdat internet en telefoonlijnen eruit liggen. De demissionair staatssecretaris van de Burg van Justitie en Veiligheid... heeft tijdens een werkbezoek een zware voedselvergiftiging opgelopen. Daardoor kan hij voorlopig niet aan het werk. Zijn taken worden overgenomen door Christophe van der Maat, die nu staatssecretaris van Defensie is. Hij wordt maandag door de koning beëdigd. De taken van van der Maat worden dan weer tijdelijk overgenomen door Defensieminister Olong Gren. Borstkankerpatiënten kunnen in Nederland moeilijk aan benodigde medicijnen komen. Volgens Borstkankervereniging Nederland zijn vijf medicijnen niet beschikbaar en zijn patiënten daar soms wanhopig naar op zoek. Volgens de vereniging hanteren oncologen strengere criteria voor nieuwe medicijnen. De patiëntenvereniging zegt dat de regels in andere Europese landen minder streng zijn. Daardoor gaan borstkankerpatiënten over de grens op zoek naar de medicijnen. Het weer. De komende uren op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag meer kans op regen met aan de kust mogelijk onweer. Het wordt zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 With everything you do Welkom terug bij het tweede uur van Goedemorgen Zandvoort op ZFM. We begonnen met een leuk nummertje van Danny Vera, Domino, Rim, Cola, Cohiba. Dat is uh, ja, le lekker uh, allemaal, geloof ik. Hè? Ja. Uh, uitgezocht door Jelma Koper, onze technicus, uh, die dus ook voor de muziek heeft gezorgd. Wat gaan we in het tweede uur doen? We gaan praten met Bram Kraaft van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland. Dat gaan we zo doen. Uh, welkom Bram alvast. We gaan praten met wethouder Gertjean Bluis. die zit er inmiddels ook al klaar voor, over de programma begroting 2024-2028. En uh, we sluiten af met uh, uh, een item over de Jeugdstrandvisdag die morgen zou worden gehouden, maar die is uitgesteld naar 4 november. Maar goed, uh, we kunnen daarover praten met Yvonne Dammel. Wat ik al gezegd heb, we gaan praten met Bram Kraaft. Bram, van harte welkom bij, bij ons in de studio. Uh, Vlakbij uh, de bibliotheek natuurlijk, Zuid-Kennemeland. Uh, jij werkt bij de bibliotheek Zuid-Kennemeland. Wat, wat doe je daar precies? Ik werk voor het meemaakpodium. Het meemaakpodium, dat ja. klinkt interessant. Ja, en, uh, het meemaakpodium uh, is eigenlijk een... Tak van de bibliotheek die samen met de wijk ja. activiteiten programmeert. Oh, wat goed. Dus in samenwerking met de wijk rondom de vestiging zoeken we naar behoeftes en op basis daarvan maken we het programma. En wat voor programma's zijn er? Ja, van alles. Um... Met name creatieve, uh, maatschappelijke, uh, culturele programma's. Zeg maar. ja. uh, dus je kunt bijvoorbeeld denken aan uh, theatergroepen die elke week in de BIEB samenkomen. Oh, of goed. Uh, Muziek uh, wordt er ook gemaakt. Uh, ja. Ja. Of dichtgroepjes. Uh, maar ook natuurlijk voorleesactiviteiten. Uh, maar echt vanuit de wijk. Dus uh, ja, mensen ja. vanuit de wijk ja. die iets willen organiseren. Maar het is ook de wijk Zandvoort dan ook? Dat hoort er ook bij? Ja, we zijn dus uh, sinds kort eigenlijk hier ook. Uh, uh, bezig terug. met ja. uh, het opzetten van een meemaakpodium. Stimmt. Uh -huh. uh, nou ja, wat ik natuurlijk graag ook uh, even hier kwam vertellen. Uiteraard, nee, begrijp ik, ja. ja. En uh, je kunt niet zeggen wat er in Zomvo dan gaat gebeuren of... Uh, ja, het ja, staat toevallig onder de oh. uh, heb ik zelf al twee uh, super toffe activiteiten uh, op de planning staan. Ja. Uh, allereerst in samenwerking met Pluspunt en uh, Tandem hebben we uh, twee workshops voor jonge mantelzorgers. Ja. En die kunnen dan bij ons gewoon komen om een pizza te komen eten en daarna krijgen ze een workshop. Oh, wat goed. Uh, dus 10 november hebben we een stripteken-workshop in de Bieb en uh, 8 december hebben we een rap-workshop. Yeah. Dus het is wel interessant, want jullie uh, gaan steeds meer op zijpaden van eigenlijk het uitlenen van boeken t, uh, dit, naar dit soort dingen ook, hè? Ja, ja we gaan uh, eigenlijk een beetje van alleen een boekenbibliotheek naar ook een ontmoetingsbibliotheek. Ja, ja, ja, ja, waar is... je op allerlei verschillende manieren kennis kan halen, niet en, alleen uit boeken. In, in die zin werken jullie we bijvoorbeeld inderdaad met, wat je al zegt met Pluspunt samen en uh, dat soort organisaties die in Zandvoort ja. daarmee bezig zijn al natuurlijk. Ja, we proberen eigenlijk met alle welzijnsorganisaties rondom de vestiging samen te werken. Uh -huh. Ja, de ja, ja. Ja. bibliotheek is daar een, is daar een, een, een makkelijk toegankelijke uh, uh, instantie voor. Het lijkt me wel, tenminste. Ja, zeker. Ja, het is uh, echt openbare ruimte. Ja. Uh, en ja. er zijn niet per se heel veel instanties die dat op die manier. Uh, ...doen waar, waar iedereen welkom is. Ja, het, het is een soort onpartijdige plek eigenlijk. Ja, ja, ja. Zijn er nou nog dingen waarmee je bezig bent voor de toekomst... Uh, uh, ...als je het hebt over dit soort uh, initiatieven? Ja, absoluut. Um... Ik wil eigenlijk gewoon zoveel mogelijk van dit soort uh, ja, wijkgedreven ja. activiteiten op, uh -huh. uh, opzetten. Zodat de bibliotheek eigenlijk ook een huiskamer van de wijk ja. wordt. Interessant, uh, ja. Waar ja. eigenlijk alle soorten mensen zich welkom voelen die in een wijk wonen. Zo. Ja, ja, ja, ja. ja. Ja, dat is, dat is een hele goede uh, initiatief natuurlijk. Um, nou is de bibliotheek hier, gaat hier wel dicht. Uh, bijna twee weken, geloof ik. Hè? Ja, klopt. Van 20 november tot 3 december ja. zijn we gesloten. En dat is juist in de, in de, in de donkere november, december maanden ja. uh, gaan mensen toch veel lezen. Maar uh, waarom zijn, zijn jullie dicht? Kun je dat kort vertellen? Ja, uh, er gaat wat veranderen in de, in de retail noemen we dat dan. Dus hoe de, hoe de boekenkasten staan zeg ja, maar, en hoe uh -huh. de collectie wordt aangepast geboden. Uh, dus daar gaat wat in de indeling veranderen, zodat uiteindelijk als we weer open zijn, uh, iedereen op een prettigere manier kan vinden waar hij zin heeft om te lezen. Ja, ja. En je kunt natuurlijk... Uh, voor die twee boeken. Over die twee weken kun je boeken lenen ja, van tevoren. Uh, en die meer... twee weken die tellen dan niet voor, voor je uitleenperiode. Oh, dus je kan mooi ze dan natuurlijk. wel voor die twee weken gewoon thuis houden. Dus ja, ik ja, zou gewoon ja, even ja, een flink ja. stapeltje lenen voordat ja, het ja, dichtgaan. Ja, ja, en dan ja. kan je even de winter. Ja, en, en er gaan natuurlijk ook boeken uit de collectie. Dat neem, neem ik aan. Ja, want, uh, klopt, ja, ja, ja, dat is inderdaad ook zo. Dus en dus er de komen de... nieuwe boeken bij natuurlijk ook weer natuurlijk. Ja. Uiteraard ook ja, inderdaad. Ja, precies. Kun je nog meer dingen vertellen, wat er op de agenda staat? Ja, dus uh, de Week van de Mediawijsheid komt eraan, ja, ja. van uh, 4 tot 11 november. Wat houdt dat in? Um, ja, de Week van de Mediawijsheid is eigenlijk een uh, jaarlijkse, jaarlijkse week waarin we extra aandacht besteden aan het nou ja, thema Mediawijsheid. Ja, ja, ja, ja. Het is natuurlijk steeds ja. meer uh, een onlosmakelijk gedeelte van ons leven, natuurlijk. media, ja. maar hoe gaan we ermee om? Ja. Uh, en ons thema de, uh, deze week is like and cancel. Dus het gaat uh -huh. eigenlijk heel erg over sociaal gedrag online. Ja, ja. Dus wat kan je wel maken, wat kan je niet maken. Uh, hoe kwets je mensen, hoe ben je juist lief voor mensen online. Ja. Ja. Uh, dus ja, in dat thema kun je dan uh, in ieder Tuurlijk. geval boeken komen lenen. Ja. Die, uh, ja. En er zijn veel terugkerende uh, onderwerpen die jullie doen. Bijvoorbeeld de taalsoos, dat heb ik ja. ook vaak langs zien komen. Ja. Voor wie is dat bedoeld? Ja, de taalsoos is eigenlijk een activiteit voor iedereen die wil oefenen met praten in het Nederlands. Oh, um, in het openbaar. Of niet, nog niet eens per se. Uh, het is eigenlijk gewoon een groep die samenkomt en die bespreken dan elke keer een ander onderwerp. Uh, uh -huh. Dus dat kan bijvoorbeeld een nieuwsbrief van school zijn, oudergesprekken, uh, thuis voorlezen voor kinderen. Oh, dat soort of ja, uh, ja. themaweken die in de klas plaatsvinden. Uh -huh. Dus het gaat meer echt om nou ja, bijvoorbeeld ouders van kinderen die zoiets hebben van ik wil de taal gewoon echt beter spreken. Uh -huh. Is daar uh, veel belangrijk voor? Absoluut, ja, het zit al vol. Zelfs. Oh, het zit er helemaal vol. Uh, ja, de, de uh, aankomende die is op het 30 oktober, nou, het is natuurlijk ook over twee dagen. Ja, ja, maar die zit uh, inmiddels vol. Uh, maar dat is in principe een doorlopend iets. Een doorlopend ah, iets, hè? Dus, dus uh, dat komt uh, steeds terug ook, zeg maar. Hè? Ja, dus als je de, de website van de BIP in, uh, in de gaten houdt, dan uh, zal er vanzelf weer een nieuwe taal zo verschijnen. Ja. Ik vind het wel interessant hoe uh, de bibliotheek zich uh, zeg maar transformeert tot een ja, sociale instelling eigenlijk, hè? lijkt het erop? Ja, ja dat ja, is we, gewoon de bedoeling eigenlijk ook van de uh, bibliotheek. Ja, zeker. Ja, en steeds meer ook. Uh -huh. uh, want, nou ja, goed. In een tijd waar boeken misschien minder ja. snel gelezen worden, mm -hmm. uh, denk ik dat het wel des te belangrijker is. Ook zeker omdat mensen ja, misschien uh, elkaar minder ontmoeten. Hè? Eenzaamheid ja, is een ja. steeds groeiender uh, probleem. Ja. Uh, dat de biep juist ook als ontmoetingsplek mm -hmm. uh, eigenlijk een stapje naar voren doet en zegt van hé, hey, we blijven maatschappelijk relevant ja, uh, ja. door dit te bieden aan de wijk. Mm -hmm. Ja, nou ja, de, de, de, de wethouder die net even wegloopt, die heeft er ook veel mee te maken. Hè? <lacht> oh, je luistert heel goed, heel goed gert -Jan. Een hele belangrijke wethouder wat dat betreft. Maar, uh, uh, ja, de, de, zeg maar de, de belangstelling voor de bibliotheek uh, kun je daar ook mee vergroten. Hè? Je, kan, je kan meer mensen bereiken. Uh, dat is ook een achterliggende gedachte, want alleen het uitleden van boeken... Dat, uh, die mensen ook op computer kunnen lezen en weet ik het allemaal, maar uh, ja, dat krijg je natuurlijk ook. Ja. Maar uh, wat dat betreft uh, zijn jullie goed bezig, dat, als ik het zo bekijk, zeg maar. Ja, ik, ik ben uh, er zeker heel trots op en ik denk dat we dat allemaal wel zijn uh, op ja, dus het meemaakpodium, dus echt die nieuwe, die nieuwe afdelingen. Ja. Uh, maar ook niet alleen dat, ook de, de activiteiten die we doen, bijvoorbeeld voor uh, digitaal. Dus mm. hè, om, uh, om uh, mensen die minder goed zijn met uh, technologie, om die yeah. ook bij te staan. Uh, yeah. Zo worden we eigenlijk uh, ja, een, heel erg een steunpunt, uh, wat mensen ook makkelijk kunnen vinden natuurlijk. Yeah. Uh, en ja, er komen allerlei mensen samen in de bieb van allerlei verschillende achtergronden. Uh, ja. he, van, van ouderen tot kinderen, tot vluchtelingen. Tot, uh -huh. Nou je kan het zo gek niet bedenken. Nee, inderdaad. En dan heb je iedere week uh, digitaal sterk, heb je ook nog? Hè, dat je. Uh, digitaal vaardiger wordt, dat soort dingen, taalspreekuur, heb je dan. Uh, ja, precies. Ja, dus, dat zijn inderdaad allemaal dus activiteiten. Terugkerende, terugkerende. Dan heb je uh, de week van de mediawijsheid, dat vond je wel aardig, ja. Omdat jullie, uh, zeg maar, ouders of kinderen, zeg maar, uh, uh, uh, heel goed uh, uh, hoe heet het, met, met, met sociale media leren omgaan. Ja. Want, uh, nou ja, we horen het bijna dagelijks op de, op de radio en tv, dat het... ...de sociale media toch een, een, een probleem kan op zijn hè, voor uh, de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Zeker, ja. ja. En dus... ook hoe uh, natuurlijk... Uh, niet alle ouders zullen even thuis zijn op social media als... Nee, dat is waar. Ja, dat denk uh, ik dus hoe hou he? je daar zicht op ook natuurlijk. Niet iedereen zit op TikTok. Zit je op TikTok? Ik, ik absoluut, <laughs> ja. Ja, ja, zeker. ja, dat moet hartstikke wel om het in de gaten te houden natuurlijk. Ja, precies. Maar, ja, ik heb een dochter van uh, 17. Die zit ook wel eenmaal op uh, TikTok. Daar word je helemaal niet goed van. Ja. Nee, ja, precies. Nou ja, maar je wil er toch graag, uh, neem ik aan, iets van zicht op hebben. van hem. Ja, wel. Nee, ik precies. zie af en toe wel uh, wat langskomen natuurlijk. En, ja. Uh, maar ja... Uh, uh, de, de ene is anders ingesteld dan de ander, zeg maar. En, ja, de ja ene het is generatieverschil. Bevattelijker ook voor, uh, voor bepaalde zaken, weet je. Klopt. Ik bedoel, uh, het, het kan gewoon heel leuk zijn, ook natuurlijk. natuurlijk uh, Contact onderling van die, van die jonge, jonge ja. mensen. Ja. Dat kan ik me helemaal voorstellen. Maar ja, het kan ook fout zijn, natuurlijk. En uh, pesterijen ja. en noem maar op. Uh. Zeker, ja. En daarom is denk ik: educatie is het allerbelangrijkste. Ja, dat denk ik we ook. weten met z'n allen: ja. oké, okay, hoe gaan we hiermee om? Ja, en daar zijn we ook uh, mee bezig, zeg maar. Ja. Nou, Bram, ik weet niet, had je nog iets willen vertellen over. Uh, zijn hey, we volgens nog wat mij vergeten? Uh, hebben we alles wel. Ja, gehad. volgens mij. Okay, ja, dus als, ja, uh, uh, mochten mensen uh, dit horen en denken: hé, hey, het lijkt me leuk om iets ja. te, te organiseren bij de bibliotheek. Misschien heb je wel een maatschappelijk ja. of creatief uh -huh. idee. Uh, schroom dan niet dus om, uh, om, om ons een mailtje te sturen: activiteitenbibliotheekzuidkennemerland.nl. Oh, dat is heel lang. Ja. ja, maar uh, goed, hij is wel logisch. Ja. Um, en wie weet kan ik je helpen uh, ja. om, om samen iets op te zetten wat iets schools. Ja. Een, een, een groep die samenkomt in de BIEB of een workshop. Ja, of, top. Uh, Helemaal goed. Ja. Ja. Nou goed, uh, alles is ook terug te lezen. Waarschijnlijk op de website van ja. uh, bibliotheekzuidkermeland.nl. Ja. neem ik aan dat het uh, is. Klopt. Dus uh, daar kunnen mensen ook naartoe om uh, wat achtergronden nog te kijken. Nou, hartstikke bedankt Bram voor ja, je komst. Ben. En uh, bedankt. Goed weekend nog. Dankjewel. Jij ook.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 But I would walk 500 Het is inmiddels 11:25 uur 25 alweer bijna, we gaan hard. Tegenover mij zit wethouder Gert-Jan Bluis van Financiën. Welkom Gert-Jan. Ja, welkom. Ja. Want we willen het even gaan hebben over de, of even, maar het is een belangrijk stuk natuurlijk. De programma 2024-2028, die komende dinsdag in de commissievergadering aan de orde komt. Um, het is een stuk uh, wat ook gebaseerd was op de voorjaarsnota. Zeg maar. En daarin uh, werd een gat in de begroting uh, geconstateerd. Dat, dat, dat is grotendeels opgelost. Klopt dat dan niet? Ja, ja, ja. ja de begroting is inderdaad... We nemen het financieel op. Maar nog belangrijker is, wat doen we met dat geld? Ja, inderdaad. Ik ben ja. niet alleen wethouder Financiën, maar ook van de WMO. Uiteraard. En wet ja. en inkomen, ja. cultuur en andere wethouders ook. Dus wat ja. doen we met dat geld? Maar ja. inderdaad, uh, bij de voorjaarsnota hadden we nog een gat. Maar dan komt er een... Uh, september circulaire aan. Ja. En, en dan doen ze herberekeningen. En dan nemen ze bijvoorbeeld het... Uh, bruto binnen, binnenlands product. Ja. Nemen ze mee van hoe dat groeit. Uh -huh. En hoe die inflatie... en, en dat soort dingen lopen. En dat neemt nou, gewoon 100.000 euro geschoten. Nou ja, dat, dat, dat, wij hadden al gezien dat er een gat was. Ja, daardoor. Ja, ja. En, en dat wordt nu ingevuld. Oh, okay. en, en dat is nu... betekent nu dat we de komende drie jaar... zeg ik, uh, uh, nog... Uh, gewoon positief zijn. Uh -huh. En dat betekent dat een aantal misschien aangekondigd de maatregelen nog niet genomen hoeven te worden. Nee, nou, dat is nee. alleen maar fijn. Dus positief, dat, is, ja. uh, dat, is, dat is inderdaad, klinkt ook positief natuurlijk. Maar toch gaat de afvalstof in de jolen, in gaat en riool even ingaat... ...respectief 12,5 en 8,6 procent omhoog. Ja, in principe hebben we natuurlijk standaard een inflatie van 4 procent ja, okay. als gemeentelijk. Dat is ook nog relatief laag. Want als je hoort dat lonen en prijzen vaak met 10% stijgen. Uh -huh. dus, dus dat is laag. Maar waarom die verhoging? Nou, de afvalstofheffing. Daar zitten we gewoon met het probleem... dat de kosten van verwerking van dat afval... Yeah. dus bijvoorbeeld het grof huisvuil wat wij ophalen... Uh -huh. dat, die, die tarieven die wij moeten afrekenen bij die partijen die dat verwerken... die stijgen gewoon met 15, 20%. So. Dus het zit, het zit hem vooral in het afvalwerk. Dus eigenlijk hoe minder afval we, we maken en verbruiken... Uh -huh. Hoe lager het tarief? Nou, maar, wat zie je dat dat stijgt, die tarieven maar 12, stijgen. 12,5% is natuurlijk een hoop. Hè? Dat is een hoop. Voor de hoop mensen ook, denk ik ook wel. Ja, maar oké, okay, relatief is het... Dat het klinkt hoog, maar het, als je het uitrekent voor een gemiddeld gezin... betekent dat 5 euro per maand meer kosten. Mm -hmm. dus, dus als je het absoluut kijkt valt het mee. Maar voor mensen die het niet hebben... Is dat, is is dat, dat uh, geld? Vijf euro dat, per maand. Ja, dat is wel geld. Dus, dus daar moeten we nog wel even goed ja. naar kijken hoe we dat uh, gaan doen. Ja, en die mensen kun je eventueel ook dan weer tegemoetkomen? Nou ja, daar moeten we het met de gemeenteraad over hebben. We hebben niet zoveel instrumenten mm -hmm. daarvoor. Maar daar ga ik dinsdag wel met de gemeenteraad over praten. Ja. Ik ook vanuit mijn portefeuille werk en inkomen. Zit ook in mijn portefeuille. Ja. Dus daar zullen we wel een debat over hebben. Uh -huh. ja, je kan kiezen voor uh, om het uh, bijvoorbeeld eenmalig, omdat er ruimte is, te verlagen. Maar de Verhogingen zijn structureel. De ja, ja, riool ja. heeft gewoon extra onderhoud nodig. Dus die stijgen structureel. Dus als je dit jaar het niet extra verhoogt... ...zou je het jaar erop dubbel moeten verhogen. Ja. Nou, Dat is ook niet helemaal goed, denk ik. En aan de andere kant, er zijn wel... Een heleboel mensen die dat wel mee kunnen betalen. Ja. Dus, en het is relatief absoluut niet zoveel. Dus, dus het is een keuze. Maar ik denk wel dat de mensen die, uh, die het gewoon niet hebben. Ja, dus, uh, ja. in het kader van armoedebestrijding. en voorkomen dat mensen in de schulden komen. dat we daar mm -hmm. waarschijnlijk toch wel uh, wat maatregelen voor moeten, ja. moeten nemen. En ja, dat, ja. dat ga ik bespreken met de gemeente. Eraan. Dat begrijp ik. Want uh, het is een stuk van 231 pagina's. Nou, ik neem aan dat niet, niet, niet iedereen dat uit zijn hoofd uh, gaat leren. Maar uh, er zijn ook. Uh, dacht ik. ik, ik niet eens geteld, maar ik denk wel wel honderden technische vragen gesteld. Ja, er zijn veel technische vragen, maar dat betekent. Heb je, heb je daar nog iets, uh, kun je er nog iets uitpikken wat, wat, wat jou opviel? Waarom dat? Uh, nou, wat, wat, nee hoor, het zijn gewoon vragen. Mensen lezen zo'n stuk en, en, en kijk, achter elk getal zit een verhaal. Ja, en, en, en als je dan denkt van ja, maar hoe, hoe zit het nou precies met dat getal en waarom is dat getal en waarom is dat maar 50 euro? Ja, dan vind ik het ook heel helemaal niet erg dat mensen dat vragen. Nee, en dat, dat helpt ons straks ook bij de discussie in de ja. commissie. Want anders krijg je al die technische vragen in de commissie. Ja, en nu heb je ze beantwoord. En dan kunnen ze op een aantal zaken ingaan. Er zijn ook een aantal politieke vragen. Het gaat natuurlijk over die uiteraard. lastenverzwaring. Ja. Die, die eraan zit te komen. En, en wat je ermee doet. En hoe gaan we dat refijn daarna eventueel met, met elkaar opvangen. Dus, dus er zitten ook wel een aantal beleidsvragen uh -huh, in. Maar op zich vind ik het... Uh, ik vind het niet erg, nee, ik vind het, nee, ik vind nee, het prima, nee, nee. en het zet mij ook als wethouder financiën ook op, weer op scherp, ja, van ja, goh, ja, ik ja, moet ja. Uh, misschien sommige dingen ja. misschien nog wat duidelijker uitleggen, ja. Ja. maar oké. Okay, ja. Oké, okay, ik heb het uh, interview met jou gelezen van Jelme Koper in de Zonvoerse krant, uh, goed interview, en daar kwam eigenlijk naar, naar, naar voren, dat was de rode lijn, dat de uh, nationale overheid uh, steeds meer taken bij de gemeente legt. Uh, en daar maak je nogal uh, zorgen over. Ja, ik, ik maak me vooral zorgen niet, niet dat wij nog meer taken krijgen. Want op zich is het denk ik een aantal taken dicht bij de burgers brengen. Hè, bij je inwoners. Mm -hmm. En daar als gemeente en als gemeenteraad en een college wat mee doen vind ik prima. Maar daar moeten we geld tegenover staan. er ah, moeten middelen tegenover staan. Ja. Maar nog belangrijker is. Dan, dan zo, zal je ook bepaalde beleidsvrijheid moeten he, krijgen en mm -hmm. hebben. Om dat op jouw wijze als maatwerk te kunnen invullen. En dan zie je dat de wet en regelgeving in dit land uh, vanuit Den Haag veel opgelegd wordt. Hè. Bijvoorbeeld, we krijgen extra middelen uh, voor ter ondersteuning van ouderen. Uh -huh. En uh, dan wordt er gezegd, maar dan moet u het wel uh, daar en daar en daar en daar aan uitgeven. En dat wordt het helemaal geoormerkt. Terwijl ik zeg: ja, maar misschien is er zo'n voor wat behoefte ja. aan wat andere aanpak. Uh -huh. dus, nou, dus dat is één. En, en, en aan de andere kant, de wet en regelgeving is gewoon heel ingewikkeld. Hè? Men wil dat wij woningen gaan bouwen. Ja. En, en snel ook. En dan hebben we een wet natuurbeheer. Waarbij we bij elk bouwproject een onderzoek moeten doen naar, naar, naar allerlei flora- en fauna-problematieken. Zelfs in woonwijken, gebouwde krocht bijvoorbeeld, ik als voorbeeld. Ja. En als je ziet hoe die wetgeving dan in elkaar zit, dan moet je gewoon een jaar wachten. Ja, en je krijgt ook geen vergunning. Dus je moet een jaar wachten. Er wordt niet van gezegd, van, goh, gaat u maar vast aan de gang. Maar neemt u wel uw migrerende maatregelen? Uh -huh. Nee, je moet een jaar wachten. Nou, dus het gebouw De Krocht ligt hier aan stil. Ja. hebben we ook weer net een onderzoek gehad. En als we daarna weer wat gaan bouwen, bijvoorbeeld ja. de Mariënschool... Dan willen ze ook gaan renoveren. kijk, krijg je misschien dezelfde discussie. Ook weer, ook weer voor, de, voor de Nou, de Waarschijnlijk wel. En, en, zo, ja, en zo gaat dat. Ja. En ik vind dat dat anders moet. Nou, Ik heb er vorige week over gesproken met, uh, met Jan Jacob de Kloet over de woningbouw. Uh, tenminste, ik kwam tot de conclusie dat het allemaal erg lang duurt. Vind je dat zelf ook of niet? Ja, ja, dat duurt ook lang. Nou, Als je, als je bijvoorbeeld kijkt uh, naar de duinwachter. Hè? Bij, ja, ja, bij de strijder. strijder. Dat, dat is redelijk snel gegaan. Maar oké. Okay. Ja. We maken het in dit leven elkaar ook erg moeilijk. Want iedereen, nu zijn er dus weer bezwaren tegen dat, dat gebouw. Ja, De Hoge Raad gaat uitspraak doen. Ja. En, en, oktober, en dat dus. hebben we in een versnelde procedure weten te gieten. Maar uh -huh. dat kost dan ook weer een jaar. Ja. Dus daar zitten ook problemen in. En daarnaast zijn er ook, uh, zoals op de Battersplein en het uh, entree, heb je ook met derde partijen te maken. Dat is ook allemaal uh -huh. ingewikkeld. Dus de gemeente zal zich moeten bezien hoe zij in de toekomst dat soort projecten dan wel vlot ja. trekken. En misschien wel zeggen van we delen toch nog meer in deelprojecten op dat waar de gemeente wel snel kan acteren dat we sneller gaan acteren. Nou, je pleit eigenlijk voor meer beleidsvrijheid voor de gemeente. Hè? Ja, da daar, daar pleit ik voor. Ja, en ik, ja, er zijn zoveel voorbeelden. Het stikstofbeleid is ook zo'n voorbeeld. Ja, we kunnen, we kunnen geen kant op. Nee, en bijvoorbeeld nee. het abonnementstarief... wat een aantal jaar geleden is ingesteld. Wat, wat allerlei nadelige effecten mm -hmm. heeft. Wat alle gemeentes hebben aangegeven... dat het niet werkt. Dat wordt dus nu waarschijnlijk weer aangepast. Maar geef ons die vrijheid om zelf op te lossen... hoe wij dan bijvoorbeeld onze WMO-middelen wel op de juiste wijze bij de juiste mensen krijgen. Ja. En wat verstaan we dan onder zelfredzaamheid? Want ik vind zelfredzaamheid is ook een vorm van dat je dingen zelf kan financieren. Absoluut. Geloof. Nou, het abonnementstarief Trekt dat voor iedereen gelijk. Mm -hmm. Nou, ik denk dat dat, dat niet de, goede, de juiste methode is. Ja. Nou, dat wordt dus nu weer omgezet. Ja, ik neem aan dat jij niet de enige bent, uh, wethouder in Nederland, die hier zo over denkt. Uh, hoe, hoe, hoe denken ze bijvoorbeeld bij de Verenigde Nederlandse Gemeenten over? Ja, nou, die denken echt met ons mee. Hè. We hebben, we hebben jaar, twee keer per jaar hebben we een ledenvergadering. Ja. We hebben allemaal, er zijn allemaal werkgroepen, dus daar worden dit soort dingen echt wel aangekaart. En er mm -hmm. wordt ook wel uh, een flinke gesprek gevoerd uh, met de Rijksoverheid hierover. Ja, ja. Maar ja, het, het, het ligt voor een groot deel natuurlijk bij de politiek zelf. Dus, dus de politieke partijen, de landelijke partijen, zullen af en toe toch achter hun oren moeten krabben. Dus op het moment dat ze taken overdragen naar de gemeente, mm -hmm. ge oké, okay, zorgen dat er voldoende middelen bij zitten. Maar geef ze ook een vorm van be be be bewegingsvrijheid. En dat ze maatwerk kunnen leveren, dan kunnen wij dat zelf wel invullen. Dus en dat uh, moet wat meer gebeuren, ja, denk ik. De, de, de dorpspartij moet 22 november. Oh, sorry, CDA moet de 22 november de grootste worden. Dus zeker, zeker met, <laughs> met, met, met onze nieuwe Henry Montebal. Dit ja. Montebal dat, dat gaat echt wel de goede kant ja, op. Ja, denk je. Ja, ja, maar het is okay, een beetje onzichtbaar, ontstaat, lijkt het. Ja. Nee, nee, nou, hij stond laatst heel een stuk in de krant en ik heb hem op één gezien. Ik vond, uh -huh. ik vond hem wel pittig, goed acteren. Ja. Maar CDA kan het niet alleen. Ik, nee, ik denk dat er niet, wel nee. uh, ja, nieuwe geluiden zijn in de politieke. Uh, ik zie het midden toch weer versterken met de BBB, met het CDA uh -huh. en, en, en met de partij van omzicht. Dus uh, wie weet kan daar iets heel moois uh, ja. uit nee, dat dat zou zo En, kunnen, en dat, dat links en rechts uh, misschien door het midden worden ingehaald door ja. de al deze partijen. Ja. Maar, dat ja. zou mooi zijn. Zeker, zeker. Dus het CDA. Nou, erfgoed blijft echt wel bewaard. Ja, nee, dat begrijp ik. Uh, nog, even, nog even over die woningbouw in Zandvoort. Er wordt een verdichtingsstudie. Dat komt einde van dit jaar. Uh, wordt duidelijk waar jullie eventueel nieuwe plannen voor Zandvoort uh, zien. Dat klopt, hè? De eind van, eind ja, van het ja, jaar ja, ja. zal het naar de raad gaan. Um, Wordt dat ook weer niet tegengehouden? Ja, uh... da daar zit dus de, de, de bewegingsvrijheid die je krijgt om, om dingen te doen. Hè. Ja, ik blijf het voorbeeld van het huis in de duinen. Hè, wat ja. nieuw, nu gelukkig nu staat. Ja, daar hebben we anderhalf jaar moeten stoeien omdat volgens die wetgeving, hè, die stikstofbeleid, ja. uh, berekeningen, om dat vrij te geven. Terwijl ik zei: van ja, jongens, maar je moet investeren ja. om stikstof ja. te voorkomen. Dat betekent dat als iets oud is en wat dus niet functioneert, en dus heel veel stikstof uit, als je dat afbreekt, moet je mm -hmm. eigenlijk vind ik, vrijgesteld worden van allerlei ingewikkelde regels. Omdat het van belang is dat je iets nieuws neerzet... wat wel stikstofarm is. Uh -huh. en, en zo moet er veel meer worden gekeken. Als het Rijk zegt dat wij meer woningen nodig hebben... dan kan je wel zeggen van... ja, maar we moeten aan dat en dat voldoen. Die nieuwe huizen voldoen aan dat beleid. Ja. En als je ze dus niet bouwt... blijven die mensen ergens anders wonen... waar ook gestookt wordt en gedaan wordt. Dus ik vind het gewoon niet slim. We anticiperen eigenlijk niet op dat de groei er is en uh. hoe we dat dan oplossen. Maar we, we, we zitten, zetten ons vast in bepaalde regels en we moeten er gewoon ruimer en anders naar kijken. Ja, want het woonprogramma dat, dat, dat, dat ging uit van 600 woningen uh, voor 2025. Dat redden we natuurlijk nooit. Nou, we, we zijn, ja, nee, we zijn bezig Er staan er nu ongeveer volgens ja. mij 180 woningen uh, in, in de maak. Hè? De Duinwachter 120. Ja, dat klopt. Dat 50 ja. op de Watertorenplein. Ja. Uh, dat, dan heb je er al 170. Ja. De Mariuschool tel ik er dan even bij. Ja. 180. Nou, dan willen we. Er komt eerder weer een bijeenkomst over de currydeks. Uh -huh. Dat gaan we ook in 2025 opstarten. Het duurt ietsje langer. Maar daar willen we ook drie. Ja, ik zag alweer dat er een woonprogramma tot 2030 komt. Dus ja, ja, ja, de, de daar gaat het waarschijnlijk allemaal heen. Ja. Maar het, het, het is, het is, het, het, als je het al, in het algemeen hoort, dus vindt iedereen toch dat het lang duurt. En dat ja, vind, lang, dat we, vind ja, je hem, zelf ook wel waarschijnlijk. Ja, dat vind ik ook. Ik vind dat het ook lang duurt. Maar ik, ik ben blij dat we de, bijvoorbeeld bij het awct trein die woningen hebben gerealiseerd ja, en opgeknipt. Ja, ja. Het duurt ook te lang. Maar ja. vooral die twee projecten, Badhuisplein en Entree, die duren erg lang. Ja, die het duurde heel lang. Watertor ja. heeft ook lang geduurd. Maar uiteindelijk is dat nu vlot getrokken. Ja, ja. En dat van strijden met die duinwachten, dat wordt ook gebouwd. Strijden verhuisd trouwens naar de locatie Nieuw Noord. Komen ja, ja, ook twintig, ja. twintig appartementen. Ja, in, de, mid, in de middenhuur. Maar ja, volgens mij veel ouder op hebben ingeschreven. Ja. Dus op zich... Ontwikkelt zich gelukkig wel. En die binnen de die mogelijkheden die wij hebben, want wij zijn helemaal Natura 2000 gebied. Uh, uh, hebben wij natuurlijk niet zoveel nee, begrijp ik, mogelijkheden. Begrijp ik. Nou, uh, hartelijk bedankt, Gertjon. Ik wens je veel succes. Komende dinsdag Dan Ga je dat ja, doen dinsdag, met ja. de gemeenteraad. Ja. Uh, interessante bijeenkomst weer. En uh, we gaan uh, meemaken hoe dat allemaal zich uh, gaat ontwikkelen. Hartelijk bedankt. En ik wens jou. Uh, of je moet zeggen, well, ik, heb, ik heb nog wel iets. Maar nee, nee. Uh, heb hebben we hebben het meest wel gehad. Uh, en de krant kunnen ze het lezen en ze kunnen ja. het volgen. Op de, de, op de radio ja, en, en via internet. Ja, ja. Dus, uh, dus laten we er een mooie discussie van Absoluut. maken. Op deze sombere dag wens ik toch een enorm uh, fijn weekend. Dankjewel. Ja, Oké, okay, bedankt. Okay. Om geld. We horen het van uh, Pink Floyd, Money. Uh, uiteraard ging dat uh, nog even door uh, over uh, wethouder Financiën Gert-Jan Bluis... die inmiddels is vertrokken. Uh, we gaan uh, richting het einde van het programma... maar we hebben nog een, uh, een telefonische gast. Dat is Yvonne Damhof. Goedemorgen Yvonne. Goedemorgen. Helaas kon je niet bij ons aanwezig zijn, omdat je in het andere, aan de andere kant van het, van het land zit. Maar jij, no. uh, jij bent betrokken, uh, je bent zelfs volgens mij bestuurslid bij de Zeevisvereniging. Dat klopt, hè? Ja, dat klopt inderdaad. sinds ja. Uh, ja, Begin van het jaar, sinds uh, maart. Ja, wat leuk. Ben, uh, ben, ben, ik, uh... ben, ben je het enige vrouwelijke lid, nee toch? <laughs> ik ben het enige, nou niet het enige vrouwelijke lid, maar wel het enige vrouwelijke bestuurslid. Ja, bestuurslid wel, he, inderdaad. Ja, ja, ja. ja, zeker. Nou ja waarom, ja, waarom je even in de uitzending hebt gehaald, er zou morgen een uh, jeugdstrandvisdag zijn. Uh, die gaat niet door, hè, want er wordt heel slecht weer verwacht, maar die gaat naar volgende week. Maar we gaan het toch even over de jeugdstrandvisdag hebben. Uh, want dat is een initiatief uh, van, van jou, of? Uh, ja, onder andere. We hebben zeg maar, een bestuursdesel gehad eerder dit jaar. Ja. Uh, met uh, een aantal uh, ja, eigenlijk een verjonging uh, van, van het bestuur. En uh, ja, wat we heel graag zouden willen is, uh, is, is een, ook een verjonging van de, van de leden natuurlijk. Ja, uh, kijk, uh, Vissen of strandvissen uh, ja, dit is een sport waar natuurlijk heel veel bij komt kijken, mm -hmm. heel veel voorbereiding en waar heel veel tijd in gaat zitten. Ja. Um, dus het zijn vaak natuurlijk hè, uh, ja, vissers die of de weekenden lekker vrij hebben of die bijvoorbeeld gepensioneerd zijn. Mm -hmm. uh, maar ja, we zouden het zo leuk vinden als we ook jeugd uh, kunnen aantrekken om ja. lid te worden van de zeevisvereniging. Ja, nou konden kon jongeren zich aanmelden? Hadden ze zich al wat jongeren aangemeld? Ja, de, de, er was heel veel belangstelling. Het oh, staat helemaal vol. dan ja. hoor? Wat, ja, ja, was... wat is vol? Hoeveel zijn dat er dan? Ongeveer? Uh, nou, we hadden nu dertien aanmeldingen. Oh, goed, maar ja, we willen echt één op een begeleiding, omdat er natuurlijk best wel wat bij komt kijken. Ja, uiteraard. Hey, met het materiaal waarmee je gooit. Ja, ja, ja. Dus uh, we hadden één op een begeleiding. Dus ja, vandaar dat je niet bijvoorbeeld 20 of 30 kinderen kunt uitnodigen. Nee, dus uh, nou, ja, we hadden. Ons maximum eigenlijk op 12. Nou ja, we hadden uiteindelijk 13 aanmeldingen. Oh, wat goed zeg. En, uh, en hebben het ja vol uh, moeten <laughs> ja, nee, dat verklaren. Ja, dat, dat, dat, ja. kan, dat kan niet anders natuurlijk. Uh, wat, wat, wat gaan ze doen? Ze gaan met, met bestaand materiaal, hè, wat jullie ter beschikking stellen, gaan ze proberen uh, vissen uit de Noordzee te halen. Dat klopt hè? Ja, klopt. Wat we zeg maar tijdens de dag wilden... is het eerst gewoon even ja. wat meer uitleg van wat houdt van vissen eigenlijk ja. in. Want het is echt een hele intensieve sport, anders dan je misschien zou denken. Uh -huh. eh, uh, mensen hebben vaak een idee van ik zit naar een dobber te kijken uh, en ik zit aan de kant en ik wacht tot het visje bijt. Nou, dat is het helemaal niet. Het is echt heel intensief. Uh, normaal gesproken duurt een wedstrijd, officiële wedstrijd duurt vier uur. Uh -huh. En dat is echt hard werken. Zo, ja. um, en, en echt een sport valt ook onder NOC NSF. Dus um, ja, zeker voor de jeugd. Uh, heel interessant ook. Uh, maar ook om ja, zeg maar, bij de Nederlandse selectie te komen. Ja. En we willen heel graag uh, daar dus uitleg over geven. Van wat houdt het in? Wat kun je ermee? Uh, wat voor materiaal heb je nodig? Wat voor aas gebruik je? Mm -hmm. uh, nou ja, dus dat, dat was eigenlijk een beetje de introductie die we wilden geven. En uh, daarna, daarna zouden we een uh, mini-wedstrijd doen van anderhalf uur. So. Uh, dus uh, dat de kinderen leren ja, ja. om, om te werpen, dat ze we kunnen aas aan de haak doen, uh, vis binnenhalen. Nou ja, gewoon een leuke Uiteraard, een wedstrijd ja. onderling. Wat zei je nou net... Daarnaast... ja. nee Ik wil even ja? teruggaan naar de NOC en NSF. Want... Ja? Valt dat vissen onder, dat is alleen zeevissen? Het of Sportvissen. Is dat... Sportvissen, ja. ja, ja. Het, het zee, het zeevissen, zeg maar ook. Het hè? is geen het, Olympische sport, uh... toch? Het is geen Olympische sport, maar het valt wel onder NEC en NSF. Oké, wat leuk, ja. Ja, de, de, ja. Daar komt dus, ook geld voor beschikbaar dan, zeg maar. Daar is uh, een budget, inderdaad, voor de jeugd beschikbaar. En oh, dat is goed. Uh, dus, uh, er is wat sponsoring ook. Uh, ja. Er is een hele actieve uh, Sportvisserijbond ja. die daarachter zit. En die ook onze dag ondersteunen. Dus dat is natuurlijk ook superleuk. Ja. En uh, nou nee, ja goed en, en als afsluiting van de dag wilden we dan uh, met een net uh, vissen in zee om te kijken wat wat haal je eigenlijk hierboven, ja, kanalen, ja. wat wat uh, botjes, uh, scharren is dus gewoon eigenlijk met hun kijken in het net van wat, wat komt er boven water. Ja, dus het is ja, natuurlijk ook heel leerzaam. Wat, uh, wat Bram Molenaar vaak doet hè, met, met kinderen. Die vinden Klopt. het volgens mij ja. geweldig om te zien wat er allemaal uh, ja, <laughs> in die Ja, Nou ja, als je ook ziet dat wij aan het vissen zijn van de volgende wedstrijd. is hoeveel mensen en hoeveel kinderen ook uh, aankomen lopen om te kijken wat ja, je boven haalt. Uh, dus ja, logisch. Mensen vinden het echt heel erg leuk om te zien. Ja, zeker. Maar uh, nu, nu lijkt mij zeevissen toch iets heel anders dan uh, langs een slootje zitten. en. Uh, Klopt. Want daar kun je inderdaad naar je dobbertje kijken, maar in de, in de zee natuurlijk niet. Nee. Dat Want hoe, hoe, wanneer weet je dat er iets aan zit? Bijvoorbeeld? Uh, ja, dat zie je aan de top van je hengel. Die gaat, die uh, gaat maar, gaat maar je kromslaan. moet zo denken. Ja, ja, die beweegt zeg maar, op ja, een bepaalde ja, ja, manier. Ja, ja. Daar kun je eigenlijk aan zien dat er wat aan zit. Okay. Uh, je gooit uit en je haalt binnen tien minuten haal je hem weer binnen. Ja. En zit er vis aan, dan ga je naar acht minuten. Zit er weer vis aan, dan ga je naar zes minuten Oké. Okay. En zit er niks aan, dan kun je het ja. wat langer laten hangen. Maar dus elke tien minuten moet je gewoon opnieuw uitwerpen met een nieuwe lijn eraan. Oh, is waar dus dat is gewoon noodzakelijk. Ja, klopt. Okay. Ja, ja, ja. Doe je zelf ook mee aan wedstrijden? Uh, ik doe niet mee aan de hebben wel mijn zoon. Mijn zoon is net terug van de wereldkampioenschappen nee, uh, vorige week. Ja, zeker. Echt waar? waar waren die? Uh, dit jaar in Nederland, uh, in Zeeland. Oh, wat goed. Uh, vorig jaar heeft hij meegedaan in Frankrijk. Echt waar? Dus, wat uh... goed zeg. Ja. ja. Oh, dat wist ik helemaal dus, niet. Uh, het Nederlandse team heeft een vierde plaats behaald uh, vorige week. Top. Dus, uh, dus dat was uh, ja, hartstikke was leuk. Heen. Ja, dat ja. hadden gehoopt op eerste natuurlijk, ja. maar goed, uh, uiteindelijk zijn ze vierde geworden. Maar uh, hoe, hoe word zo... je nou bijvoorbeeld geselecteerd dan voor het Nederlands team? Is dat uh, aan de hand van uh, de, de gevangen vis? Uh, ja, eigenlijk vanuit de Nederlands kampioenschappen. Ja. En als je daar in de top vijf uh, staat, dan, uh, ja, dan maak je een goede kans om uh, in het ja. Nederlandse team te komen. Ja. En uh, nou bijvoorbeeld voor dit jaar is alweer, er alweer zijn twee wedstrijden geweest. Eind november zijn weer twee wedstrijden uh -huh. voor het NK. Ja, en dan hebben ze eigenlijk al een goed beeld wie er uh, in de top staat. Ja. En uh, zit je in plekken, wat ja, ik zeg, tussen 1 en 5, dan, uh, ja, dan maak je een goede kans om geselecteerd te worden. Ja, ja, maar is het niet een enorme uh, zeg maar, geluksfactor ook wat je, wat, wat je vangt? Of heeft het te maken met het aas wat je eraan doet? Of? Klopt, ja. En de soort lijnen, er komt echt heel veel bij ja, kijken. En okay. uh, je moet echt gewoon uh, ja bekijken hoe ziet de zee eruit, ja, uh, ja. wat voor stroming staat er, uh, ja. is het hoogwater, laagwater. En waar vis je natuurlijk? En dan ja, wel op wat voor vis. Ja, ja. En op basis daarvan kun je dan bepalen met welke lijn je gaat vissen. Oh, uh, ja, uh, ja, hè? Je hebt een lijn ja. met in principe drie, uh, drie haken. Uh -huh. Uh, ja, zijn lange lijnen, korte lijnen, ja. je kan alle kanten op. Ja, en nee, nee dat begrijp ik. Ja, je je, maar je ja. kunt het bijvoorbeeld niet doen als er uh, grote uh, zware bronning is bijvoorbeeld. Dan kan, dan kan het sowieso niet, denk ik. Hè? Of wel? Uh, ja, dan, dan kan, het wel. Oh, kan ja, het wel, mijn zoon noemt het altijd zeebaarsen weer, oh. <laughs> maar, ja, maar het maakt het wel lastig en heb je ja. een zwaarder lood, want anders gaat, uh, je ha ja, gaat je lijn alle kanten Ja, op. Want, ik, want ik zag uh, uh, bij die uitslagen ook uh, af en toe dat er helemaal niks gevangen wordt, dat, dat, dat gebeurt ja, natuurlijk ook, dat, hè? dat gebeurt ook wel een keer, ja. ja. Maar ja, uh, Dat gebeurt, ja, gebeurt uh, zelfs de beste. Dat gebeurt zelfs de Dat Barry uh, Paap en uh, Dimitri Bluis. <laughs> nee, <hoor>. Klopt. Ja. <laughs> ja, ja, soms vang je niks, maar meestal, nee. uh, meestal wel. Meestal wel ja, iets, hè? Dat we, dat betreft nou. wonen we goed in Zandvoort. Nee, absoluut. absoluut. U, nou ja, nog even over die c Want uh, ja. die, Floor, is behoorlijk, hè? Jullie hebben meer dan honderd leden, klopt dat? Eh. Uh, ja, zeker. En ook zien we wat meer leden vanuit de regio. Dus niet alleen uit Zandvoort. Oh, wat dus dat goed. Super, een super nieuwe aanwas van leden. Ja, ja. Dus uh, we hebben zeker een uh, ja, zeker actieve club met leuke activiteiten. Ja. We hebben een uh, rookcompetitie dan natuurlijk. Nou ja, ja. en nu hopelijk dan, uh, dan ook de jeugd. Dat ja, zou uh, heel dat mooi zou, ja, als hartstikke mooi kunnen aansluiten. Hartstikke mooi zijn. Ja. Nou, mocht dit een dat is, dit is eigenlijk al een succes. Want jullie hebben 13 uh, aanmeldingen, het maximale aantal. Ja. Ga, gaan jullie dat nog een keer doen? In de toekomst of Ja, we hopen zeg maar... Uh, hè, ...dat we het volgende week kunnen laten doorgaan... ...want nu dus gewoon... ...ja, morgen is gewoon zo'n harde wind... Ja. En, uh, ...en wind van zee... ...dus ja, weet je... ...dat kunnen we gewoon niet doen... met de, ...de kinderen zijn vrij jong... Nee, ja. uh, ...dus dat is gewoon niet verstandig... Nee, ...maar we kijken, kijken nu om het, uh, om het volgende week... Uh, ...alsnog te doen... Ja. Uh, maar ja, dat, dat, we zijn weer afhankelijk, dat dan ja, weer wel. Het dus is helaas ja. niet binnen mogelijk. Ja, dat is lastig. Uh, uh, kunnen mensen ook gaan kijken volgende week dan? Hoe uh, laat begint het? Ja, er? zeker. Ja, als we doorgaan dan uh, wij zetten het op de website, uh, zvzvist.nl. Ja. En uh, daar zetten we nu ja, de, het programma staat daarop. En locatie. Het is uh, uh, ter hoogte van het Juttersmuseum. En, bij de rotonde? Uh, als het dan doorgaat, ja. ja, klopt bij de rotonde inderdaad. En uh, als het doorgaat, dan, dan laten we dat sowieso even op de website weten. Okay, maar... en, uh, en dan zijn zeker mensen... Uh, ja, Van harte welkom, welkom natuurlijk. En en, uh, ja. Ik neem aan dat uh, de, de mensen die uh, als begeleiders... maar ook de mensen willen vertellen hoe het een klein beetje in elkaar zit. En, uh, zeker. Ja, dat misschien het uh, is. misschien ja. levert het ook nog wat, uh, wat volwassen nieuwe leden op je weet het niet hè? Ja, je uh, weet het niet zo leuk. Nee, ja, prima. Nou, ik vond het een heel leuk gesprek, Yvonne. Hartelijk bedankt in ieder geval voor je tijd. en ik wens je nog een heel uh, goed weekend, dank je. Ja, dank je wel. Oké, okay, goed zo, dag hoi hoi. Doei. Dag. We gaan uh, bijna afsluiten geloof ik, jammer. Want uh, ja, het is uh, iets voor twaalf, vijf voor twaalf. Uh, ik zou zeggen, kijk uit vanavond, want uh, de, het is uh, uh, Halloween. Ja, dat, uh, met mensen door het dorp heen vanavond. En bij allerlei uh, uh, etablissementen zoals Friends en uh, Laura Hardy en uh, uiteraard op Mapen van Zandvoort zijn er allerlei... En bij Vier ook. En bij ja. Vier zijn er allerlei, allerlei spooky uh, evenemengijen, jonger uh, of niet? Ik, ik ga daar niet heen, maar ik ga wel uit eten in het dorp, dus ze krijgen waarschijnlijk wel wat van mee. Oh leuk, ja. Ze Even de enge mensen ontwijken Ja, vanaf acht <laughs> uur lopen ze door het dorp. Nou en uh, dan moeten we de wekker zetten om twee uur, want dan moet uh, iedereen de klok nu vooruit zetten. Nou, dat, ook nog, dat hoeft niet hoor, maar uh, want je kunt gewoon de volgende ochtend ook doen. Hè? Je hoeft niet om twee maar, uur. Maar uh, Hans, misschien ja. omdat het natuurlijk weer Halloween is, gaat de klok wel vanzelf vooruit. Nou, dat zou best kunnen. Ja. Achteruit is het. Ja, en, ja. en misschien wel twee uur, uh, je weet het niet. Hè? Ja, dat gaat allemaal vanzelf. Hè? <laughs> ja, daarom, daarom. Uh, uh, we hebben natuurlijk ook nog vanmorgen de bijeenkomst in de kerk gehad uh, over de, over de uh, toekomst van de kerk. Uh, was het.? Uh, ja, ja, het was heel leuk. Leon uh, is hier, Leon van Es. Een aantal grote tafels. Grote tafels waren er. Met, met allemaal. Was de, was de, was de belangstelling ja, redelijk? Ja, er was een ontzettend leuke belangstelling. Ja? Er waren een aantal uh, ronde tafels waar iedereen uh, in groepen met elkaar uh, sprak. Ja, ja. En uh, ik zat even naast, uh, naast John. En, uh, Vrijman, met uh, vaart, Dominee. Ja, we gewoon gevaarlijk. Uh, gesproken over nou wat zijn de mogelijkheden uh, het neigt heel erg naar uh, cultuurachtige dingen ja. hè? dus de mogelijkheden uh -huh. van de museale mogelijkheden uh -huh. hè? Met, uh, met met Jaapje en, ja, en ja, Paulus ja, ja, ja, enzovoort ja, ja. enzovoort uh, nee een erg leuke bij nou ja, Ik ben benieuwd wat er uitkomt en uh, vanmiddag is het ook nog voor ondernemers dus uh, ondernemers die er nog heen willen dat kan vanmiddag. We gaan afsluiten en, uh, met muziek, welke muziek is het? Uh? Ja, we, we sluiten af met het nummer van Acte en de Munich. Die oh, Acte en de, de, de Munich, ja. vol op op tour, hè, na zoveel jaar. Ja. Dus gisteren daar sluiten we even naar af. Gisteren met, hebben ze uh, opgetreden, geloof ik. Dus dat is uh, heel, ja. heel erg leuk. Uh, nou, goede muziek hadden we en uh, iedereen tot volgende week dan. Bedankt. Ja. Dankjewel. Morgen wordt fantastisch. Morgen wordt fantastisch en als het mag ben ik erbij.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 maar morgen wordt fantastisch, tenminste als ik morgen haal. En geloof me als dat niet zo is, dat ik dan het meeste baal. Maar morgen, morgen wordt fantastisch en als het mag ben ik erbij. Maar voorlopig ligt het kennelijk niet aan. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...